Klaas Bavel, die dakloos is, sinds herberg de Zwarte Hand in vlammen is opgegaan, heeft van de dorpelingen de raad gekregen aan te kloppen bij Marian? Ja? ...echtgenoten van de onlangs schielijk overleden rovershoofdman, Vietnamsoldaat, kinderachtige lul, Robin Janssons. Ze zeggen dus dat jij logement nodig hebt? Dat klopt, mevrouw. Natuurlijk dat ze dan weer bij mij komen aankloppen. Ah ja, maar uw vent is toch dood, hè? Maar Jan, het is niet alsof jij nog iets anders te doen hebt, hè? Nee, ik zit hier maar met gans aduizouwen, maar meneer Carobin zich niks van moet aantrekken. Simpeltjes omdat de mond er de grond steekt. Als ik die karottentrekker ooit nog te pakken krijg, dan zal zijn peer nog niet gaar zijn, hè? Eh, uh, enige deelneming? Och, zwijg, donnozelaar. Kijk, ik moet even naar de winkel. Past jij wat op de kinders, hè? Savo? Ah, graag. Met kinderen heb ik altijd goed overweg kunnen. Waar zijn die lieve kleine schatjes? Hier. Ah. Goh, is me dat verschieten zeg. Ben jij een stalte, meneer? Uh, nee hoor. Mijn naam is Klaas Bavo. Ik ben reporter en ik doe een onderzoek naar. Jij bent wel een stalte, meneer. Waar, waar is onze papa? Ehm. Um... Waar is onze papa? Hou! Waar is onze papa? Waar is onze, ja. papa? Ah. Ah. waar is onze papa? papa? Terwijl Klaas nauwelijks twee zesjarige meisjes de baas kan. Ah. keren wij onze aandacht naar het dorpsplein. Alva, geboren volksmennen Dr. Kalicha, een enthousiaste meute toespreekt. Het establishment van burgemeester Ekelhaft werkt Rotterdam al veel te lang. We moeten durven hopen, durven geloven in onszelf. Verandering is mogelijk. Ik zeg u, ja, het kan! Ja, het kan! Ja, het kan! Ja, het kan! Ja, het kan. Die kaligar die zegt gelijk dat het is wat dat ik denk. Hij denkt wat ik zag. Hij zegt wat ik moet denken dat ik zeg. Waardeburgers mijn beleid zal stoelen op vier pijlers. Alle vreemde reporters aan de deur en walen buiten. Ja. Uh. Belastingsverlaging voor de middenstand en geen tax meer op de invoer van vet. Ja! <grijg> Afschaffing van de snelheidsbeperking voor huifkarren. Ja! En een eind aan de onveiligheid, aan de moorden, aan de terreur. En dat door constante hardhandige repressie. Ja. Ja. Kalija! Kalija! Kalija! Kalija! de ruiters! De zwarte ruiters! De zwarte ruiters! De ekelhoofd! Wij zijn hier op bevel van de burgemeester. Houd van van rare stem dat die mannen hebben. Ja, het zijn dan ook ontliggende spookridders. Gedreven door een verschrikkelijke en dwingende wil. In het licht van de komende verkiezingen wil uw heer en meester opwijzen... Dat hij nog steeds eigenaar is van alle gronden en vastgoed in Rotterdam. En dat uw lot al dus onlosmakelijk verbonden is met het zeilen. Hou hier rekening mee. De burgemeester Houd van Ekelhaap, Van Ekelhaap, wenst u deze zondag een ordelijke stembesgang. En een fijne dag. Voor de democratie. Rotterdam. Voor altijd. Rotterdam. Voor altijd. Rotterdam. Voor altijd. Eh. Uh, ja, hm. Um, wacht. Wacht. Wacht toch. Eh. Uh, waarde burgers... Vergeet het dus niet. Uh, stem, lijst, kalligaar. Stem, lijst, kalligaar. Ja, ik weet het niet. Misschien is dus toch liever voor de bargemeester. Ver.